Zo. goedenavond, eh, lieve mensen. Um, nou, goedenavond, goedemorgen, goedemiddag, wie de, uh, wanneer je ook luistert. Um, een onderwerp, ja, misschien best wel uh, heftig voor, voor, voor velen. Een onderwerp over, um, naar aanleiding van een vraag. Nou, ik zal nog maar eerst even beginnen met mezelf voor te stellen. Want dat eh, ben ik door de vragen eigenlijk een beetje vergeten. Mijn naam is Yvonne Hagenaar wand. En eh, ja, dan toch ook weer heel hartelijk welkom. En ook weer bedankt dat je er weer voor gekozen hebt om, eh, om naar mijn lezing te luisteren. Want zoals je dat misschien wel eerder hebt kunnen horen, eh, ik, eh, ik verwacht het niet. Dus, eh, ik vind het altijd fijn. Ik ga er gewoon vanuit dat je het fijn vindt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 En ja, dan zou ik je weer willen vragen om verbinding te willen maken met je eigen licht, als je dat nog niet gedaan hebt. Of als je niet weet hoe dat moet, nou zet maar gewoon je benen op de grond, je voeten op de grond. Of als dat lastig voor je is, dan maak je verbinding met het eh, binnenste van de aarde. En voel zo dat je, dat je de aarde voelt, dat je woont en leeft hier. Hier leef je je werk. Leef je je leven uit, werk je je leven uit hier op aarde. En stel voor dat je de maan ziet, of de zon, of een kaars, of een lamp. Misschien zit je wel in het donker te luisteren, dan zie je het voor je, dan visualiseer je voor je een kaars. En dan haal het kaarslicht naar binnen. Gewoon op een inademing en breng dat Breng dat licht naar het licht dat je zelf bent. Naar de plek waar jouw ziel huist, waar je ziel woont. Dat is gewoon jouw zonnevlecht. Daar woont je ziel en je ziel werkt het leven, jouw leven uit in je darmen. Voel dat je die verbinding maakt. En doordat je die verbinding maakt, geef je ook erkenning aan je eigen licht. Aan dat wat je werkelijk bent. Dat is wat je bent: een enorm licht. Dat wat je niet bent: het verdriet. De pijn, de wanhoop, de verwachtingen. De jaloezie. Dat is wat je niet bent. En dat probeert jou weg te halen omdat dat wat je werkelijk bent. Dat zal tegen je zeggen dat je niet moet luisteren. Dat zal tegen je zeggen dat het allemaal onzin is. Dat zal tegen je zeggen dat je het zelf beter weet. En alleen zelf jijzelf bent in staat om naar je eigen innerlijk te luisteren of naar die illusie dat wat je niet bent. Niemand gaat daarover. Alleen jij. Dat is jouw macht, dat is jouw kracht. En adem eens rustig in. Adem dat licht in, houd even vast en breng het op een uitademing naar je zonnevlecht. Zie dat nu alle verwachtingen van vandaag, alle beslommeringen, alles wat je gehoopt had, wat je niet kreeg, laat het van je afglijden. Je kunt er niks mee. Alle dingen uit het verleden, dat je het zo had willen doen of zo, je kunt er niets mee. Dat ligt vast. Besef dat je ieder moment van je leven vanuit dat centrum, dat wat je zelf bent, dat ligt. Gaan leren. Altijd kun jij het begin maken. En altijd zul je door de ziel die je zelf bent, het stukje God dat je zelf bent, altijd weer een nieuw moment worden aangeboden. Het enige wat je hoeft te doen, is jezelf te vergeven. Dat is eigenlijk alles. Waar gaat het eigenlijk over in deze lezingen? Nou, dat je je bewust wordt wie je werkelijk bent. En misschien heb je vorige week ook wel geluisterd. En heb je me horen zeggen. Er is zoveel te geven. Zo onnoemelijk veel. Is zoveel aan mensen te geven, mochten mensen dit alles willen hoe. Alle mensen weten dat. En toch kan dit zo onbereikbaar ver voor hen zijn. Voor velen is het zelfs zo onbereikbaar dat ze het gevoel hebben zichzelf. Totaal kwijt te zijn in hun wanhoop. Als ik het nu vanuit een gevoel van iemand benoem, waar ben ik, wie ben ik en wat voel ik? En die mens voelt alleen het verdriet, het gewis, de wanhoop, het wanhopige alleen zijn en de zekerheid dat de ander nooit meer terugkomt, die pijn. Die mens is dus bijna niet meer in staat om zichzelf te voelen, dat wat hij werkelijk is. En is bijna zo zeer van zichzelf verwijderd, dat hij niet meer het verschil voelt van de illusie van de wanhoop, of zijn eigen licht. Wat hij zelf werkelijk is. En hier gaat deze lezing, deze meditatie over. En wellicht een zware onderwerp. Maar we hebben allen van tijd tot tijd met die gevoelens van wanhoop rondgelopen dat het niet meer hoefde, dat we er wel uit wilden stappen uit dit leven. De een heviger dan de ander. Maar we hebben allemaal de wanhoop in onszelf gevoeld. En de machteloosheid daarvan. Er is iemand die een vraag heeft gesteld. En die vraag stellen, een man, die, eh, ja, ik zal, dat, eh, ik zal dat even voorlezen. Ik ben nu drie, ruim drie jaar alleen sinds mijn echtgenote overleden is. Zal God boos zijn als ik uit het leven stap? Tot zover het bericht. lieve, beste vragen stellen, mag ik je zo bijzonder danken voor het vertrouwen dat je in me stelt, dat je deze vraag aan mij hebt gemaild. Het is tot niet niets om dit bij een ander neer te leggen. In deze eenvoudige woorden van de vragensteller zit zoveel diepte, zoveel verdriet. Maar je moet daar toch lang over nagedacht hebben en er vreselijk mee gezeten hebben. Anders stel je zo'n vraag niet. Maar misschien juist, omdat je de vraag stelt, is er toch een gevoel bij jezelf dat je hier op deze aarde laat blijven, schrijft of God boos zou zijn. En ik heb inmiddels al een mail teruggestuurd, eigenlijk, nou niet eigenlijk, gelijk, meteen, niet uit angst. Maar ik vind wel dat dat hoort. Hier is iemand met zo'n vraag, moet je niet nog een dag laten wachten alles gewoon na te liggen en eerst deze vraag terug beantwoord. En misschien wel hele duidelijke, harde woorden. Hard, maar in duidelijkheid, maar wel vol liefde. Met de bedoeling dat de ander misschien wel hierdoor wakker wordt. Want als je op de bodem ligt, dan word je sneller wakker. Dan nou, wanneer je maar een beetje zit te prutsen met van alles en nog wat. Dus, mijn antwoord was: God boos. Wat denk je daar zelf van? En wat denk je van jezelf? Wat denk je van de vrouw, je moeder dus, die na negen maanden jou op de wereld heeft gezet. Nadat nou, je met haar, voordat dus, hè, je met haar had afgesproken hier een leven op aarde aan te gaan en zij zich bereid gevonden heeft jou als ziel en het beginnend stoffelijk lichaam bij zich te dragen en na een geboorte, die voor haar echt niet makkelijk was, jou het leven hier op aarde heeft gegeven daar hoef je je niet schuldig om te voelen, maar alleen alle moeite om een ziel vanuit de astrale wereld naar de aarde te laten gaan. daar zit heel veel energie in. Heel veel. En dat zou je dan te niet doen, door er zomaar uit te stappen? Alleen al hier over na te denken, zou je kunnen overwegen. Maar goed, je vraagt of God boos zou zijn als je uit het leven stapt. Ach, je bent zelf het stukje God. In dat innerlijk, daar bij je, waar je zonnevlecht zit, bij je navel, je navelchakra, daar zit dat stukje God. Wij mensen met elkaar vormen God. De Godheid van de aarde. Zo gaat dat verder ook door in grotere groepen. Dus dat wat je zelf bent en dan je familie, de groep om je heen, de mensen in de wijk, in je stad, in een provincie, in een land, het werelddeel, de aarde, het universum. We zijn het zelf, dat is het grote geheim. Wij zijn zelf die God. Wij zijn zelf die energie. Wij allen zijn daarmee verbonden. Het is de energie in onszelf. De God in onszelf. Het stukje God dat wij zijn. Dat ons verbindt met al wat leeft hier op aarde en in de astrale wereld en in de kosmos. We zijn het zelf. Als wij onze gedachten naar binnen richten, dan komen we in die werelden. Nee, er bestaat geen boze God of een bestraffende God. Wat er wel bestaat, is de mens die het hardst over zichzelf oordeelt en bestraffend naar zichzelf kijkt. En wellicht wist je, wist je het niet. De mens heeft een eigen vrije wil en kan dan ook alles doen wat hij wil op het moment. Echte. Die mensen dient te weten dat hij of zij altijd zijn problemen meeneemt de astrale wereld in. Als hij overhoopt een einde aan het eigen leven maakt. Dat hij zijn problemen, zijn depressiviteit, zijn verdriet altijd meeneemt naar die astrale wereld. Dat gevoel van onbehagen meeneemt. Want dat is wat hij is op dat moment. En geloof me, dat is verre van prettig. En de mens dient daar dan ook in te zitten, in dat gevoel. Hij kan daar ook niet meer uit. Want die mens is dat op dat moment net zo lang in die astrale wereld. Totdat de gedachte opkomt dat het wellicht niet zo'n zo juiste move was, niet zo'n juiste beslissing was om, om uh, moedwillig een einde te maken aan het leven. Want het licht zit dan niet meer om je heen. Je voelt je ellendig, kommervol. Toch eens in dat akelige gevoel, Tijdloze gevoel. Zal er een moment komen dat je je bewust wordt dat je de dingen ook anders had kunnen doen toen je nog op aarde leefde. Dus dat je ook had kunnen blijven leven. Om dan te om de beslissing te nemen in die astrale wereld om weer terug te gaan naar de aarde en het na lange tijd weer opnieuw te proberen op aarde dus weer in een baby lichaam weer geboren te worden maar je dient je dan wel te realiseren dat de tijd van de aarde anders is loopt dan de tijd van de astrale wereld. Het kan zijn dat je denkt dat je, als je dat besef hebt, dat je denkt dat je bij hele korte tijd weg bent geweest en dat je zo weer opnieuw geïncarneerd kan worden en dat er zomaar duizenden jaren voorbij zijn gegaan. Dus ja, de tijd van de aarde is anders dan de tijd van de astrale wereld. En in die astrale wereld kan de tijd honderdenjarig zijn geweest om tot dat inzicht te komen. Dat er wel degelijk uitzicht is. Of uitzicht was geweest. En dat het dan mogelijk is om een nieuw leven op aarde te beginnen. Dat iedereen die toen leefde. Misschien denk je dan wel, die zie ik nou wel weer. Die al lang al van de aarde verdwenen zijn. En er is nog wat. Die mens dient ook te weten dat als hij eruit stapt uit dit leven dus, hij zijn ervaringen weer helemaal opnieuw moet doen. Hij dient alles weer van tevoren af van voren af aan te ervaren. Alles. Alle moeilijkheden, alle problemen, alle goede dingen, alle minder goede dingen, om opnieuw alle ervaringen op te doen. De mens moet dus weer gewoon als ziel weer opnieuw beginnen. En het is dan toch wel zo dat die mensen dan wel, wel niet meer zo'n 300.000 jaar over zal doen. Want hij weet immers de weg. Dus het zal een kortere periode zijn, maar toch. Stel dat die mens op de leeftijd van, laten we zeggen 38 jaar, uit het leven gestapt was... Dan toch weer na verloop van tijd geïncarneerd wordt hier op aarde. Dan komt hij terug met de rest jaren nog voor, nog voor hem. Dus bijvoorbeeld laten we zeggen, hij zou in dat leven waarin hij zichzelf van het leven beroofde. In dat leven zou hij toch eigenlijk 90 jaar geworden zijn. En hij deed dat op zijn 38ste. Dan liggen er nog 52 jaar op hem te wachten, die ooit een keer op aarde ingevuld dient te worden. in een leven op aarde dat behoorlijk anders is dan het leven van die, die mens op. In dat leven van die negentig jaar op aarde. Dus ja, alles mag. Maar waarom zou je dat doen? Je bent je eigen rechten. En niets en niemand is harder voor zichzelf dan die mens zelf. Die mens kan zijn, kan zijn eigen verlichting pas inzetten, zou ik zeggen, als hij zichzelf vergeven heeft voor het leven dat hij zichzelf afgenomen heeft. Ik moet eventjes wat ertussendoor zeggen, toch. En daar ben ik toch wel heel dankbaar om. Ik heb uh, gelukkig wat meer correspondentie nu met uh, deze aardige meneer gehad. En uh, ik denk dat het heel goed met hem gaat. Maar dat is ter geruststelling, hè? even ertussendoor. Ja. <tankt> en ik ga graag verder. En je schrijft dat je nu drie jaar alleen bent. Dan ga ik toch iets zeggen wat vrij hard is. Maar in duidelijkheid zit toch een, een vrij harde vorm. Maar weet dat het liefde is. Weet dat dat aan je gegeven wordt. Niet om je onderuit te halen. Maar om je wakker te te laten worden, werkelijk wakker, om je, in, om je in een ander denken, om je te laten richten naar een ander denken. Jij hebt die keuze om dat wat je nu gaat horen en al eerder gelezen hebt, want ik heb je al een we hebben al in een wisseling gehad. Dat, dat wat je hoort best wel heftig kan zijn. Maar dat je weet, absoluut weet, dat het vanuit de liefde komt. Want de waarheid, de werkelijke waarheid... Die is simpel. Die is zo eenvoudig. En als je het nog niet ziet en je zit er vlak voor, want je ligt op de bodem, dan doet die waarheid ontzettende pijn. En dan wil je niets liever dan van die pijn af. En die weg, piet ik je. En dan zeg ik je is het dan niet tijd dat je haar loslaat. Zij kan ook niet zo verder. Ze zit. Ze zit vast aan jouw emotie van verdriet van verlatenheid van eenzaam, eenzaamheid, die van jou is. Zo blijf je haar vasthouden. Onbaatzuchtige liefde, laat. Kan de ander laten en alle vrijheid, En het klinkt wellicht werkelijk hard voor je, als ik je dit zeg, maar luister goed. Als je werkelijk liefde voor haar voelt, dan laat je haar verder gaan in haar eigen evolutie. En ik hoor alweer iemand zeggen, maar dit is toch manipulatie? Nee, Dien je dit te zeggen, want je weet het niet. Je bent er onwetend over. Werkelijke liefde. Laat de ander gaan. Kan accepteren en loslaat. zodat jullie elkaar weer tegenkomen als het jouw tijd is, jouw werkelijke tijd is, in jouw leven om over te gaan. En niet de tijd die je in een emotie van verdriet, van neerslachtigheid bedenkt. Het is niet anders dan het verspillen van tijd als je aan jezelf voorbij gaat. Je vrouw ziet dit ook in de vorm waarin ze zich nu bevindt en ze kan niets voor je doen, want als jij toch overstapt, is zij onzichtbaar voor jou geworden. Trilling waaruit zij bestaat. En alles is trilling. Bij allen zijn trilling. De trilling waaruit zij bestaat. Voel je wellicht om je heen. Maar die zal, als je moedwillig overstapt, niet meer gevoeld worden. Je bent dan nooit meer in dezelfde trilling. Want je bent tegen het leven ingegaan. Het kan dan duizenden en duizenden jaren later zijn, dat je elkaar misschien weer tegenkomt. En erachter komt dat je, waardoor je in een, waardoor je in een andere trilling... Gekomen bent. Het kan ook zo zijn dat je haar al lang niet meer kunt zien in die astrale wereld. Ze kan onbereikbaar voor je geworden zijn. Alles kan een mens en mag een mens. Dus als een mens zichzelf van het leven wil beroven, dan mag dat. Dat is de wet van de vrije wil. Alleen, je zou je kunnen afvragen, waarom zou je dat willen doen? Het verdriet over haar overgaan en de tijd dat ze niet meer op aarde is. En het gevoel dat je verlaten bent, en de wanhoop hierover, is niet niets anders dan jouw verdriet. Het heeft niets met je vrouw te maken. Ik realiseer me dat dit voor mensen heel hard is om te horen. En ook heel pijnlijk. Denk erover na en je komt er vanzelf op als je over het leven nadenkt. Het is jouw emotie en jij dient daarmee om te gaan. Dat is jouw verantwoording in je leven. En je kunt ermee omgaan. Want anders had je deze moeilijkheid gaat in je leven niet gekregen. Dit is het moeilijkste voor mensen die iemand hebben verloren. Die emotie. Het gaat niet meer om die mens die overgegaan is. Daar mag en kan verdriet over bestaan. En het dient ook de tijd voor genomen te worden. En als een mens over het leven nadenkt, dient die mens juist daar over na te denken. Maar op een gegeven moment, op een moment, dient dat verdriet verwerkt te zijn. En dient die mens scherp naar zichzelf te kijken. Glij ik af? Of... En zit ik helemaal in mijn eigen verdriet? Als je dat voelt, dan glij je inderdaad af. En je kunt je nergens aan vastgrijpen. Er is niemand die tegen je zegt, ik hou je wel even tegen. Want jij laat het... Gebeuren. en je weet dat het werkelijk zo is, dan denk je, nou, laat dan ook maar gaan ook. Nu, met het wat ik je net verteld heb, denk je daar wellicht anders over. Want je weet ook, dat op die glijma naar beneden, de weg naar boven gigantisch zwaar is. Dus op een gegeven moment die je jezelf bij je klatten te pakken en dient dat verdriet verwerkt te zijn. En dient die mens scherp, alert naar zichzelf te kijken. Glij je af in je eigen verdriet? Of besluit ik om niet meer in dat verdriet te zitten, maar naar de andere kant te kijken? sluit ik het accepteren toe te laten in mijn leven en het loslaten van de ander toe te laten in mijn leven. En wellicht was het al juist deze emotie waar je al levens en levens niet mee om hebt kunnen gaan en het juist nu in dit leven weer voor je zag. En nu in dit leven heeft jouw vrouw je geholpen door eerder te gaan en jou, als het jouw tijd is, bij te staan om je over te zetten naar de andere kant van de rivier. Dus met andere woorden, als het jouw werkelijke tijd is. Als jij werkelijk in jouw werkelijke eigen tijd overgaat, dan is zij er om je bij te staan, om je te helpen, te verwelkomen in de astrale wereld, om je uit je lichaam te halen. En zij zal er zijn om je te helpen om, om dit alles te verwerken. Maar nu houd je haar nog steeds vast en kan ze geen kanten door het verdriet dat jij hebt. Laat haar gaan. Ze zal rustig bij je zijn op de tijden dat je haar nodig hebt. Je zult haar kunnen voelen als je haar kunt laten gaan. Dan zul je met een glimlach kijken naar de goede tijd die jullie samen hadden. je haar kunt laten, zelfs op een gegeven moment, met je spreken, in je uittredingen. En jullie zullen dan elkaar zien. Uittredingen, in dromen, in kleur. Misschien herinner je het de volgende dag niet, de volgende ochtend, maar je zult misschien een blij gevoel hebben. En nagelang je je hier meer bewust van bent, zul je het misschien gaan opschrijven, die droom. Dan zul je een lijn zien. En zul je haar ook werkelijk zien. En gelukkig zijn met elkaar. Dan zul je ook zien waarom ze eerder is gevallen. En waarom jij nog een stuk moest leven op deze aarde. Je hebt misschien nog iets te doen hier op deze aarde. En dat is misschien wel dit te ervaren. Hiermee om te gaan in dit leven. En je zult zien dat als je op jouw eigen moment, wanneer het werkelijk jouw tijd is om over te gaan, dus dat je in de astrale wereld terechtgekomen bent, dus in dat veld van werkelijkheid terechtgekomen bent, dat je het na van tijd reuze druk begint te krijgen. Want er is echt veel te doen hoor. Denk nou niet dat het daar uh, alleen maar uh, engelachen zou is en dat soort dingen helemaal niet. Het leven gaat gewoon door. Denk alleen maar aan al die mensen, die opgevangen moeten worden. Nou, dat ze, zonder dat ze dat wisten, zonder dat ze zich dat bewust waren. Nou, dat kan... Uh, gewoon in hun slaap zijn of uh, in grotere groepen. Een vliegtuigongeluk of trein of busongeluk of natuurrampen. Dat je ze bijstaat. Daar zijn zielen voor nodig. Die in die astrale wereld vertoeven. Ze staan zielen bij die wanhopig zijn en gelijk weer terug willen. Die niet weten dat ze niet meer op aarde leven. Er staan zielen bij die gelijk weer aan het vechten willen staan en denken dat ze nog op aarde leven en maar dan ook meteen weer terug willen naar die aarde. En van het leven in die astrale wereld is niet wat mensen denken. Slaap zacht, slaap zacht en meer van dat. Integendeel, we kunnen het daar behoorlijk druk hebben. Maar niet Zoals we hier zeggen, druk, druk, druk, druk. Nee, gewoon. We hebben een behoorlijke vulling, invulling van ons leven daar. Ook de mensen die hier nog op aarde leven en weten dit weten in zich hebben. En die helpen ook hele groepen mensen om uh, die onverwachts uh, voor hun eigen doodstaan en hen helpen in die astrale wereld. Dat kunnen soms alleen maar mensen zijn, dus zielen van mensen die hier op de aarde leven. Omdat ze anders veel te veel zouden schrikken van de trilling van zielen van de astrale wereld. Want ja, dat zijn soms groepen zielen die ze geen raad we weten en mensen dus van de aarde nodig hebben om hen over te zetten hè, en om hen te vertellen Waar ze nu op dit moment zijn. Maar als een mens alleen zijn eigen verdriet om zich voelt. Ben je niet meer in staat om het andere te voelen. De liefde te voelen die er gewoon nog is. Want het leven houdt niet op te bestaan. Het leven gaat altijd door. Er is geen einde. Er bestaat geen dood. Zelfs van de alfa tot de omega. Gaat het voort in een andere vorm. In een ander bewustzijn. Steeds bestaat die trilling in ons. Het, het weten dat er meer is. Als we bereid zijn om vanuit die liefde die in onszelf zit, dat stukje God, te denken. Niet laten leiden door dat ego, die illusie, met al die dingen die er niet werkelijk zijn. En inderdaad, het verdriet mag zijn tijd hebben, logisch. En dan mag erkenning aangegeven worden. Maar toch kan een mens zich behoorlijk beperken hier op aarde. Door alleen aan het eigen verdriet te denken. En daardoor hoor je haar niet op jouw inwerken. Dan hoor je je vrouw, je geliefde, niet meer tegen jou spreken. Je geliefde die al... Eerder naar de astrale wereld gegaan is. Als je met jou, als je met dit verdriet om kunt gaan. En jij kunt dat. Want waarom zou je dat niet kunnen? Dan kun je dat wel horen. Dan zit je niet meer in die beperktheid, in die spanning. Van die onwerkelijkheid. Van die beperkingen. Je bent een bewuste ziel en je hebt bewust voor dit leven gekozen. Je hebt er bewust voor gekozen om juist met deze vrouw een aantal jaren samen te zijn. En weet je, het klinkt misschien wel heel naar voor je, maar... Voordat je op aarde kwam, wist je al hoe je leven zou verlopen. En je vrouw ook. Nu zijn elkaar tegengekomen. Dat is geen toeval. Je wist al hoe het zou gaan. En misschien heb je je leven na leven na leven verzet. Daartegen. En misschien heb je leven na leven de ervaring in je genomen om er dan een einde aan te maken. Maar nu in dit leven heb je de moedige beslissing genomen om ook op een andere wijze... Om dat toe te laten in jezelf. Om op een andere wijze te denken. Vanuit het liefde van jezelf. Om jezelf heel te houden. Dus als jij met dit verdriet om kunt gaan. Als je alles kunt accepteren en los, los kunt laten. Weet je, dan heb je jezelf overwonnen dan heb je niet toegegeven aan het kwaad, het, laat ik het zo zeggen, aan de emotie die jou bijna vernietigt en wat je zelf toelaat. Dus, dus, niet de dood, dus niet de dood van je vrouw vernietigt jou, maar je eigen emotie, omdat jij er niet mee om kunt gaan. Hier zou je dus eigenlijk even rustig over nadienen te denken. Misschien deze lezing nog eens een keer te beluisteren. En je kunt hem ook downloaden, hè, maar dat uh, niet te zijn. Dat je het misschien um, gaat opschrijven. Omdat als je iets opschrijft, je een... Um, een ander gevoel erbij krijgt het. Want als je naar luistert, dan gaan je eigen gedachten wel eens met je aan de haal. Nou wel eens, heel vaak. En hoor je, hoor je niet meer wat er werkelijk gezegd wordt. Dan hoor je wat je wilt horen. Want zo gaat dat. Die emotie. Jouw emotie dus maakt dat jouw trilling naar beneden gaat en daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Niet de dood van je vrouw, die heeft daar niets mee te maken. De dood niet en zij niet. Het is dus zuiver van jou. Het is jouw emotie waar je overheen dient te komen. Dit is dus anders dan het na een aantal jaren accepteren. Het gaat hier om iets uit elkaar te trekken waar je mee zit. Om er in de volgende levens nooit meer dat gevoel van over, van over te houden. Dus dan kun je er altijd mee omgaan. Of het zal niet meer voorkomen. Dan zul je die pijn niet meer hoeven mee te maken. Ik zei dus, het is zuiver van jou. Het is jouw emotie waar je overheen dient te komen. Zo kan een mens zien dat het verdriet groter gemaakt wordt. Terwijl het denken vanuit de liefde piepklein gemaakt wordt en eigenlijk volslagen verwaarloosd wordt dan zal het negatieve denken het vervolgens overgaan nemen. Want dat is toch wat die mens wil. Kun je er op een gegeven moment mee omgaan, zul je op de juiste tijd overgaan en zul je elkaar ontmoeten om met elkaar in de astrale wereld samen te zijn. Ik zit er zo over na te denken en misschien heb je het zelf ook al bedacht. Misschien is het de invloed van je vrouw die jou mij heeft laten menen. Maar deze vraag is, jouw vraag is ook zo van zo groot belang en zo grote betekenis voor zoveel anderen. Allen hebben te kampen met het verlies van de ander die wij zo innig lief hebben. Die pijn kan gigantisch zijn en het verlies is schrijnend. Toch gaat die pijn na verloop van tijd over en die mens weet gewoon heel goed dat er een moment is waarop de keuze gemaakt kan worden van of de pijn te blijven houden, omdat het dan lijkt... Alsof de ander er nog is, want zo denken velen, als ik geen pijn voel, dan is die ander niet meer. Of het onherroepelijke voor zich zien en nadenken over de dood. Nadenken, de dood is het einde niet. Na de dood, de dood die dus niet bestaat. Er bestaan er nog vele levens, en vele levensvormen, vele bewustzijnsvormen. De dood bestaat niet. We gaan slechts naar een andere plek. We laten ons lichaam achter, want het heeft hier op aarde zijn nut gehad in het leven dat wij hier wilden uitwerken. We laten ons lichaam achter, ja, zoals er gezegd wordt. Zoals wij een oude jas uitdoen. En zo is het ook. We bestaan gewoon verder. We gaan gewoon in een volgende stap verder in ons leven. Dat dienen wij elkaar te gunnen. We dienen blij te zijn dat de ander zo ver is, dat hij al mag gaan. Onze liefde dient zo groot te zijn, dat we elkaar dit gunnen. Want we zijn klaar met ons leven hier op aarde en we zijn bereid om weer verder te gaan, juist met dat leven. Maar nu niet meer op aarde, maar over de astraal, over de aarde heen getild. In de astrale wereld. We dienen alle hier goed over na te denken. Want we hebben al zo vele jaren gedacht dat de dood het einde was en dat er niets meer daarna zou zijn. Hoe is het toch mogelijk? Dat wij mensen dit zo lang konden denken. Onbegrip, onwetendheid, angst vooral. Juist voor het overgaan hoeven wij geen angst te hebben. We hebben het immers al zoveel keren gedaan. We hebben daar een enorme ervaring in. Hoeveel keren zijn wij niet overgegaan? Dit weten we diep in onszelf. We weten diep van binnen in onszelf dat het leven niet ophoudt, dat het leven gewoon doorgaat, maar dan in een andere vorm. En toch ook weer niet, want de vorm is hetzelfde. De mens kan zich een lichaam visualiseren en zal dat ook doen als hij pas overgegaan is. Maar dit wordt allemaal geheel anders als het op een noodgedwongen, op een wij gewelddadige wijze naar het eigen lichaam, dus zelfdoden, is gegaan. Het zou kunnen hoor dat het in het karma kan liggen van die mens, want het is beslot niet anders dan ook een ervaring. En in een universum bestaat alleen maar liefde, maar die mens zet zichzelf helemaal terug in de ervaringstijd van de tijd dat het land water werd. En het land en het waterland werd. Om dan, zoals gezegd, weer alle ervaringen door te maken en mee te maken. Als die mens daar dan zin in heeft, hij zet zich behoorlijk achteruit. En dat is op zijn zachtst gezegd. Maar erger is, hij zal niet meer die mensen tegenkomen uit dit leven. Hij zal steeds in datzelfde gevoel blijven, dat verdrietgevoel, dat wanhopige, neerslachtige gevoel. En dat kan duizenden jaren duren. En dat is immers wat hij wil. En zal God dan zeggen dat hij dat niet mag? Die God in ons laat ons. En heeft respect voor al onze beslissingen. En zal niet ingrijpen. Liefde is elkaar te laten. Ook hierin. Altijd laten. Ook in dat wat wij de dood noemen maar gewoon een voortzetting is van het, van het leven. Maar altijd met eigen verantwoording. Altijd. Nu, zou je kunnen zeggen, is die mens niet meer onwetend. Nu weet die mens en kan nadenken over de eigen verantwoording. Die mens is zelf verantwoordelijk voor het voortlaten bestaan van het gedriet, dat verdriet heeft dan niets meer te maken met de ander die overgegaan is. Het is het eigen verdriet en daar dient heel goed over nagedacht te worden. Dit is dan ook het begin voor veel mensen om over het leven na te denken. Je zou dan ook kunnen zeggen dat het positieve van het overgaan, van het doodgaan is, van de ander is, dat je gaat nadenken over het overgaan, dat je gaat nadenken over het leven, dat je gaat nadenken over de dood. Misschien zijn er mensen die, die er hun hele leven nooit over nagedacht hebben. Die dachten dat het leven zo wel voorbij zou kappel, kabbelen. Dat het leven niet zou eindigen. Dat ze een natje en droogje behoorlijk voor elkaar hebben. En dan gebeurt er iets. De ander overlijdt. En vaak hebben mensen daar dan geen rekening mee gehouden. Alles dachten ze geregeld te hebben. Alles dachten ze naar hun hand te kunnen zetten. En dan gebeurt het toch zomaar. Dat is voor de mens, hoe vervelend het ook klinkt, het moment om door te denken en door te denken en na te denken over de dood. Wat het inhoudt, wat het voor je betekent en hoe je er zelf over denkt. Dan kom je niet meer op gedachten dat je eruit wilt stappen. Want dan begrijp je wat het leven inhoudt, dan begrijp je het leven. Dan zie je die enorme kracht, die energie, die natuur die alles in het werk zet zonder ingrijpen van de mens. Alles heeft een begin. Alles heeft een einde. En in alles zit een beweging. En in alles zit juist de kracht van het leven. Niets kan zomaar gebeuren. Alles is onderhevig aan de natuur. Aan de krachten van de energie. Mogen wij mensen daar tegen ingaan? Als wij dat willen. Ja hoor, doe als je dat wilt. Maar weet... Wat de consequenties zijn. Weet dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Mensen hebben over het algemeen geen kennis van de astrale wereld, waar ze vandaan komen en waar ze weer naartoe gaan. Maar ook en vooral ook het eerder willen overgaan en wat de consequenties daarvan zijn. Waar ligt de verantwoording? Dus nooit bij de ander, altijd bij de mens die zelf denkt. En dat denken, dat negatieve denken, komt niet uit het eigen innerlijk, maar uit het ego, uit de illusie. En daar dienen we goed over na te denken. Want de ander is nooit schuldig. Jijzelf ook niet, maar de mens kan, het de beslis, kan de beslissing nemen om op een andere wijze te gaan denken. En dat, wat dat betreft is die andere wijze van denken de aanleiding geweest naar mijn mening om de vraag te stellen. En die wilde ik graag beantwoorden. En dat dank ik je voor. En dan dank ik ook alle lieve mensen voor het luisteren. En heel graag tot volgende week. Dag.